Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein 3 en op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en de Koentunnel 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 dat was een klein stukje van MC Mike G en DJ Sven en de Holiday Rap. We gaan weer over naar Jop Wat zijn er ontwikkelingen, Jop? Jazeker zijn die er. Daarom belde ik eigenlijk er net al in. Maar uh, toen uh, werd ik door uh, Albert-Jan uh, gezegd, van, nou ik bel je zo terug. Ja. Want Zandvoort heeft ook een vierde doelpunt gemaakt. En wel vierde voet van Hoppe. Hoppe die kwam uh, alleen het uh, stadsopgebied in en plaatst een prachtig mooi diagonaal schot en zorgt ervoor zijn tweede en Zandvoort's vierde doelpunt. En dat betekent dat Zandvoort dus nu met 0-4 aan de leiding gaat. En ja, eigenlijk is het natuurlijk de gespeelde wedstrijd alles wat de Zandvoort kon inzetten aan de reserve gespeeld ondertussen. En dat is dan Janus Zonneveld, Lotfi Rikkers en uh, Maurice Mol, die zijn weer uh, op het veld nu. Uh, op dit moment uh, is eigenlijk Zandvoort een beetje, ja, uh, afwachtend. Uh, Amstelveen, dat is wat meer op de helft van Zandvoort te vinden nu. Maar voorlopig is dat, uh, is dat niet gevaarlijk. En Bordefet heeft het dan ook in die tweede helft nog niet moeilijk gehad. Fijn schok voor Amstelveen. Uh, gaat uh, richting de spits. Wordt weggekopt door Bas Lennens. Naar maar het wordt weggewerkt. Door even kijken. Ja, hij staat net achter de schijnt. Nou, lotse rikers. Maar ondertussen weer Amstelveen. ook de standvoort op de linkerkant van het veld. Kan het nu weer, uh, kan het, weer uh, het spel uh, opgezet worden door, uh, door de gastheer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 Uh, Maurice Mol, Mol, Hoppe maar aan de linkerkant van het veld, helemaal vrij daar, maar er komt een verdediger bij, wat gaat de Hoppe doen? Gaat hij in plaats over die keeper heen en ja, dat heeft hij heel goed gezien, die keeper stond ver voor zijn doel, alleen het, het schot aan zich was niet zuiver uh, genoeg het was wel richting genoeg, maar het was net even de hoge daarom gaat het over de achterlijn en mag de keeper van Amstelveen het spel weer uh, hervatten nog steeds Amstelveen, maar er is veel druk op de bal van Zandvoort en dan wordt het wat moeilijker voor de heren uh, van Amstelveen om die bal uh, echt vroeg gehouden. Dat is nog wel steeds het geval. Maar net, net even over de middenlijn. Meer ook niet. En zo is het eigenlijk constant. Weer terughalen, Weer terugspelen. Weer naar de laatste speler. En op eigen helft weer spelen. Amstelveen nu. Moeten we helemaal omdraaien. Speelt de keeper aan. Helemaal. Bijna vanaf de middenlijn. De keeper die bergt die bal ver naar voren toe. En er staat een hele lange spits op Lossi Rickers. Rickers is niet echt een van de grootste. Maar voorlopig heeft hij die lange spits van Amstelveen nog niets in de kaarsenboggelen gehad. Mooi ver aan. Betuigde Vlacht en gefloten voor een buitenspel. Inderdaad, was het een buitenspel. Maurice Mol, die stond uh, voorbij, de laatste man. En krijgt die bal aangespeeld vanuit de achterlijn. Um, goed, uh, laten we nog even terug gaan naar de studio, denk ik. Want het stand is nu nog steeds natuurlijk een 0-4. Dat, uh, dat heeft begrepen. En dan komen we straks voor het einde van de wedstrijd nog even bij u terug. Dankjewel, Jan Fris. En wat gaan we in dit uur doen, Albert Jan? Oké, okay, nou, na, naast de vaste onderwerpen zoals ze zijn, het dier van de week rond de klok van half vijf. En die luistert bij de naam Carlos. En het gedicht van de week uh, rond de klok van kwart voor. Voor, uh, vijf. En uh, echt uh, de liefhebbers van het gedicht van de week, u moet luisteren, want het gaat over, gaat, uh, over een liefde tussen twee asperges. Oh. Nou al stil. Wow. En verder, ja, gaan we natuurlijk uh, uitgebreid stilstaan bij de opening van het aspergeseizoen. En als gast in de studio uh, is inmiddels aangearriveerd uh, Marjolein Scholder van restaurant Lady Chef. Daarmee gaan we praten over de diverse bereidingswijzes van uh, de asperges en wellicht uh, combinaties met menus met asperge natuurlijk als hoofdthema. We gaan bellen met Harry Dilling. En, uh, Harry Dilling is een aspergeteler van het eerste. De eerste uur uit Drouwe Veen en het ligt in Drenthe. Uh, hij zal ons informeren over de geschiedenis van de asperge. Alsmede de diverse manieren van telen. En wellicht kan hij ook, ook ons ook iets informeren omtrent de prijzen van de asperges. Want die schijnen ook nogal uh, te, te verschillen. Uiteraard gaan we vandaag uh, straks dan nog het aspergelied uh, draaien. En uh, vergeet niet het gedicht van de week: De verliefde asperges. She's got a path that I'm ready for But I'll Centerfold en Dicteder. Nou, we hebben ze geproefd, hè? De asperges. Ja, luisteraars. Zij uh, zijn lekker, Robert-Jan. De gast is uh, chef-kok Marjolein, Scholler van het restaurant Lady Chef, u wellicht bekend aan de Zeestraat. En ze hadden uh, heerlijke asperges meegenomen. Ah, enfin, vertel maar, hoe hebben we ze op de klassieke wijze gegeten? Een hele goede middag. Ja, ja, welkom. Dank u wel, dank u wel. Leuk om hier te dus zijn. Je? Zeg maar je.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 <laughs> Dat is eigenlijk... ja, dus, Rob, ga je. we ook eens kijken? Welke keer? Dat lijkt <me> wel gezellig. <laughs> Ja, leuk. Dat uh, wordt okay. niks hoor. Je uh, had het wel nee, ja, ja, gezellig. Hè? Ja, dat wel. Maar uh, goed, het is dus, die, daar heb je eigenlijk geen tijd voor, omdat je het gewoon zo druk hebt met jullie de, met de, met de, met de restaurant. Ja, ja, dus het gaat er niet meer uh, tussen passen. Dus zit, maar ja. Het zit er even niet in. in, in zit er even niet ja. Goed, terug naar uh, het seizoen. Kook jij ja. ook seizoensgebonden? Ja, alleen maar. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Gewoon wat er in het seizoen voorhanden is, dat, dat, dat staat dat bij in, jou op de ja. kaart. Ja. Nou, dat zijn de asperges. En vraag 1 ja. is, en dat is altijd mijn probleem, ja. ik heb er altijd zand in zitten Ja. Ik, bedoel, ik, ik maak ze dus niet goed schoon Maar hoe, hoe doe jij dat? En je kan asperges best even een half uurtje laten weken In koud water ja. En dan uh, heel goed uh, schillen Met een dun schilleroverlappend schillen ja. Dat is het belangrijkste. Overlap. It's, it's overlappend schillen. Ja, ja, ja. Dat is Kijk, nieuw, dat een nieuw is een woord uh, voor de dikke verhaal. Nee, nee, Dit is wat er voor jouw burgerfeut word, uh, toestand. Nog een keer, hoe, hoe heet dat? Overlappend schillen. schillen. schillen. Overlappend mee. schillen. Nou, Rob, begin maar. Van. Ja. Okay. Dat betekent ja, je, je, dus je, als je één strook gedaan hebt, dat je dan de, ja, de halve weer... strookje weer mee. Ja. Van de, ja, van de en het kopje moet je niet. Uh... Nee, dat moet je niet <laughs> ja. Dat is het lekkerste. En dan een onderkantje straf. Ja. Ja. En dan kun je die schillen gebruiken voor de basis van je soep. Dus dan moet je niet weggooien, zonder John weg te gooien. Oké, okay, want goed, als je ze geweekt hebt in het water, ja. hè, dan dan je hebt ze dan geschild, dat vocht, dat kan je goed gebruiken voor een aspergesoep. Ja, voor een uh, aspergesoep, asperg ja, op, hey, op basis ja. van je saus, ja. Ja, op basis van ja, een saus. Daar zit ook heel veel smaak in. En, ja. uh, met name is de schillen het echt belangrijkste van je asperges. Ja, ja. Daar, daar moet je tijd, echt even de tijd voor nemen. Ja, dat heb ik niet zo gepiept, maar... Uh,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 Maar er zijn natuurlijk legio-mogelijkheden, of niet? Ja, de mogelijkheden zijn een eindeloos... Asperge, daar kun je zelfs een dessert mee maken. Ja, die komt zo in. Ja. Omdat het ook een zoetje uh, heeft. en Je kan, het, je kan asperges wokken, je kan er taart mee maken. Je kan ze gek niet verzinnen, asperge-ijs. Ja. We, we komen zo meteen weer even bij je terug. We moeten even naar het voetballen. Ja. En dan mag je zeggen wat, welke asperge jij op de kaart hebt staan. Ja, helemaal goed. Dus we gaan even naar het voetballen en dan gaan we gauw weer terug naar de asperge. Oké, okay, Jop, heb je weer uh, doelpunten? Uh, nee, nee, nee dat niet. Maar dat heeft heel weinig geschuld. Oh, oké. Okay. Aspergemol, asperg, ehm, ehm, Mol. Uh, um, um, mol. <laughs> Aspergemol. <laughs>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 schop naar... ...ja, ineens van zijn eigen mensen... ...oh, daar gaat er iemand vandoor... ...en daar kan Lotfi Rikkers niet bij komen... ...maar wel uh, Peter Koper... ...uitstekend verdedigd van Koper... ...is toch helemaal weer goed bezig... ...goed gewerkt, hard gewerkt... ...goede basis gegeven... ...en ervoor gezorgd dat die achterste lijn... ...gewoon lekker dicht bleef... ...hoewel net uh, de vet toch weer... Een, ...het engeltje over op zijn uh, schouder had zitten... ...want er stond iemand helemaal alleen voor uh, de vet... ...en die schoot tegen zijn benen aan... ...die die uit, uitgestrekt ...in plaats van een beetje een paar beetje erop te, te deed dit. Dus niet. En dan gaat Zandvoort weer. Zandvoort probeert, probeert dat te gaan. Uh, Dieptepaas was het uh, op uh, Ivo Hopper. Hopper kon er niet bij komen. De pieper van uh, Amsterdam kon dat, uh, uh, voor, uh, het gevaar uh, elimineren. En nu is het wel alweer bij het 16 meter gebied van Zandvoort. En nu vanaf de rechterkant met uh, een schot uh, gaat via uh, uh, Kaste Fries. Komt het bij, even kijken, koper terug, koper probeert in de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 En dat, uh, dat, uh, dat wordt er zand voor gevierd met op dit moment een 1-4 stand. Die uh, waarschijnlijk altijd het einde zal blijven. Het zal niet zo gek lang meer duren voordat deze arbiter, een goede arbiter trouwens. Die, uh, die het laatste signaal zal gaan geven. er dan wel aftrap uiteraard. En natuurlijk, uh, mol, mol, dus schiet tegen een tegenstander, maar dat is niet echt bepaald slim, want nu kan om zijn veen komen met 3 tegen 3. en uh, dat wordt een hele scherpe diepe paas, en uh, uitstekend weer gewerkt van Patrick Koper, die, die schopt de bal over de zijlijn en om Zandvoort gewoon wat, wat tijd te geven, terug te komen, uh, de verdedigers weer op een plaats te zetten. Is, in, tussen, ondertussen is die bal weer uh, gegooid, en komt die hoogte doel, want in, in is de vet die daar heel simpel die bal kan pakken, uh, en dit is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 die kansen op die derde periode... ...die toch, uh, nog steeds uh, levend zijn. Graag terug naar de studio en tot de volgende keer. Dankjewel Joop Fres. En inderdaad, de winst die we nodig hebben... Uh, ...die is uh, binnengehaald. Dus zo dadelijk trouwens meer over asperges. Oh, die Joop die mis wordt hoor, vandaag. Oh, <laughs> hoor je niet meer hè dit? Hij heeft week de eh, volgende week is hij vrij. Dus ja, te laat. Ja, zo mooi, zo echt, zo wit. zal landse asperges. Dat is oh. te oh. reemend wit. Zo lekker fijn van smaak, het toppunt van vermaak. De dus al salansen aan smersje, dat is een goede zaak. Het zo'n goed goed gestaden, zonder dat het beschadigd. Je ziet de heuvels in het land, dat is zo met En als de tijd gekomen is om ze te gaan oosten, dan moet u niet in Limburg zijn, maar in ons schone oosten. Eigenlijk in Salland. De Sallandse asperge, zo mooi, zo recht, zo wit. De Sallandse asperge, dat is de remet wit. Zo lekker fijn van smaak.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 de asperges, dat is een goede zaak Ja, na het consumeren ruikt het plasje wel wat vindt Maar wees gerust, dat hoort zo en raakt u niet onthet Asperges zijn zo lekker en ook nog zo gezond Ze komen hier uit Salon van onze eigen grond de onze asperge. Zo mooi, zo recht zo wit. De onze asperge: dat is de hele pit. Zo lekker fijn, vol. Een top van Ja, dat ja, was hem, hè? Even naar het toilet, zo duidelijk. Ja. <tieden> ja. <tieden> dan, wacht ik, dan wacht ik wel even. Even ruiken. Goed, luisteraars, even voor de regie. We gaan nog even verder praten met Marjolein. Omtrent de menu's met de asperges. Eén plaatje en dan gaan we even naar Drouwenerveen... Drenthe, want daar is een aspergeteler van het eerste uur en dat is de heer Dilling. En dan gaan we even mee bellen over de teelt van de asperge. Goed Marjolein, wat staat er allemaal op het menu? Ja, vanaf dinsdag hebben wij een aspergeveluuté met gerookte zalm. En wie? Een aspergeveluuté. Veluuté, schrijf maar op. Veluuté. En we hebben als hoofdgerecht asperge met zalmfilet en een saus van holandese.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 Ja. Ja, je hebt, zo, je hebt, je hebt natuurlijk ook de. Uh, even terug naar die menu, Je hebt ook natuurlijk de klassieke uh, uitvoering. Op de menukaart staan, of niet? Nee, nee, die niet. Nee, nee, nee, nee. je, je, je, je geeft er een persoonlijke twist aan. Ja, en ja, we gaan ze even een beetje anders doen. Ja. Oké, okay, uh, aspergemenu. Vanaf uh, aanstaande dinsdag. Ja. Uh, Botosausje uh, natuurlijk erbij. He? Ja. En uh, goed, dus. dus met dan een twist van Marjolein erbij. Yeah. Helemaal, <laughs> helemaal goed. Oké, okay, uh, vanaf dinsdag. Uh, ja. Tijdig reserveren gewenst. Ja graag ja en uh, wat, wat kost een asperge nu 16 euro 16 euro nou, dat dat was was een, recht. Ja. redelijke prijs voor een heer, voor de eerlijke asperge ja je zei het, uh, in het begin van het interview al je kookt seizoensgebonden dan is het weer tijd voor de kokiers uh, en dat spul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 Breng je over een, uh, een astersjerug, hele kleine uh, boogjes waar je ook uh, elektriciteitstraden in stopt, en daar weer plastic over, dan maak je een soort mini-kast, zeg maar.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 En een groot deel van, van jouw asperges. Eh, nadat ze dus schoongemaakt zijn en dergelijke. gaan naar de veiling. Hè? Uh, ja. En, maar je, je verkoopt ook aan huis, om het zo maar te zeggen. Wij verkopen ook gewoon aan huis, ja. Eh, Oké, okay. en. Eh, daar hadden we het voorsprek al even over. De, de, de prijzen van de asperges. die willen wel eens erg schommelen. Waar, waar ligt dat aan? Nou, de. de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 om een kleine 15 euro per kilo betaalde. Ja, ja, ja. ja, ja klopt, klopt.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 Want vroeger was het alleen ja, op... asperges, hè? En aardappels ja, nou, natuurlijk. Ja, en aardappels, suikerbieten, granen en... Uh, en uh...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 ik hoor trouwens dus uh, ja? big brother's watching us oh uh, okay. ja dus uh, even de voetjes van de vloer bij deze van uh, Edward Maya je hoorde dus stereo love nou ik krijg nog meer trekking in naar speersjes eigenlijk leuk is dat hè al deze verhalen. Sorry, ja. jongen, jongen, jongen. maar we hebben ook het dier van de week hè ja. normaal onderwerp in dit programma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 van de week over de verliefde asperges, maar eerst twee platen. Wanna buy a new car? But the price ain't right. Haha, <laughs> ain't that gold. Deel down flat cheaper. Just a good. Start riding a bike. Listen. And making milk out of powder. Get it up. The baby's crying, poor baby, they know what that stuff is. it's rinse gone up high, yeah. Yes it is. Got the parents lying. I tell you tomorrow, Lord it's a real motherfucker, yeah. Make you wanna run the cover, yes wait.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 The DJ play. Well, alright. And then the lights come on, yeah, like you knew they would. Ain't <laughs> cool? Gone home and face the music. That don't sound too good. that cool? Listen. Love is a real motherfucker. Yeah, and if you look, you will discover. Yeah, love no, is a real mother.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 Plots werd mijn droom bruut verstoord. Ik bloedde aan mijn kuiten. Wij werden allebei vermoord door zo'n hovenier van buiten. Wij werden in een kist gelegd en spoedig daarna gewassen. Mijn rug was krom door jouw recht. Jij was dus eerste klasse. Wat toch van zo'n hovenier, ons zo uiteen te rukken. Ik heb jou daarna nooit meer gezien, want ik lag bij de stukken.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 En the auto-compliant band, let's do Yeah. Everywhere I Love is in the air. Every sight and every sound The Dat was nummer hoor. Kim Carnse hoor je in de Beta Davis uit de jaren 80. Nou, het is bijna vijf uur. Zit er alweer op, Albert Jo. Het is wel oh, was wel een heerlijke uitzending vandaag hoor, met die asperges. Oh. Ja, die waren echt heel Helemaal voortreffelijk. Ja. ...van Lady chef zelf gemaakt, hè? Dank daarvoor. Die waren heerlijk. Ja, het zit er weer op voor vandaag, Rob. Het zit er weer op. Zullen we morgen weer doen? Ja, het zullen we morgen maar weer doen. Ja, tussen twee en vijf. Dan doen we Zik. Zik. Dat is zondag, zondag in, in Kennemerland. Je leert het wel. Goed. We zijn er Tweede morgen uitzending voor nodig geweest. Voor goed. <laughs>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 Other things just make you swear and curse.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 Het weer: wisselend bewolkt en vooral in het noorden komen wat buien voor. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en tegen de avond volgt de regen. Het wordt ongeveer 13 graden. Dit was de nooit. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse.